Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Vrouwen die in de gevangenis van Nieuwersluis in Utrecht zitten... zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag... Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat vooral om seksueel getinte opmerkingen richting de gevangenen. Maar ook om tongzoenen, orale seks en relaties tussen medewerkers en gevangenen in de vrouwengevangenis. De inspectie zegt dat er werk aan de winkel is om iets te doen aan die onveilige cultuur. Het is ook belangrijk om de teams meer in balans te brengen. De verhouding tussen mannen en vrouwen. En in ieder geval zal er overdag minimaal één vrouwelijke medewerker op elke afdeling aanwezig maken. Ja, er kwam een onderzoek nadat een mannelijke bewaker werd verdacht van het misbruiken van drie gevangenen. En daarna kwamen er meer meldingen naar buiten. Een man mocht van de rechter niet ontslagen worden omdat hij actief was voor de PVV. Hij werd vorig jaar aangenomen bij een stichting, maar een dag voordat hij zou beginnen werd hij alweer ontslagen. Zijn werkgever die vond het niet oké okay dat hij tijdens de sollicitatie niet had gezegd dat hij voor de Rotterdamse PVV-tak had gewerkt. En de rechtbank heeft nu gezegd dat iemands politieke voorkeur geen reden mag zijn voor ontslag. Het contract van de man moet gewoon doorlopen. En hij moet ook extra salaris krijgen, plus een paar duizend euro extra. En koning Willem-Alexander gaat inderdaad speechen tijdens Kitty Kotti. Dat nieuws dat ging al rond, maar het is nu ook bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat de koning erbij is tijdens de viering van het afschaffen van de slavernij is belangrijk, zegt het slavernijinstituut. De koning als staatshoofd is een belangrijke factor. Het draagt bij tot bewustwording. Het draagt bij bij die mensen, die 30, 40 procent van Nederland... die nog steeds niet doordrongen zijn van het belang van die slavernijgeschiedenis... de aandacht ervoor, aandacht voor de door. Ik denk dat het wel wat doet. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens het kabinet al excuses aan voor het slavernijverleden. Mogelijk gaat de koning dat op 1 juli ook nog eens doen. Krijg je nog het weer. Na een zonnig dagje komen er vanavond en vannacht het wolken aan. En de temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen is het iets frisser. In het noorden en het midden blijft het grijs. En in het zuiden opnieuw lekker veel zon. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Al een aantal files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging bij Mars op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouder en Dijk. En op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Nieuwe Meer vanuit het uh, knooppunt Watergasmeer naar knooppunt Koenplein. dus dat moet op de binnenring zijn. 40 minuten vertraging daar richting Den Haag. Er zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging ook op de n 242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint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 The air make me see. Don't punch a coat and wiggle a little bit. I didn't look for it. I disappointed. I'm I to have sex on the beach. de zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheets. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be certain, like California, yeah. You see them wearing their baggies, warachi sandals too, a bushy bushy blonde hairdo. Hey yeah. yeah. Say. <laughs>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 Ik wou je diep sparen, maar het raakt me Easy, mag ik met je praten Parkeer keer dan allemaal trots in de garage Maar deze rit die doe ik zonder schade Zie alles wat ik nodig heb is naast me De rest is zo verboden, zoek geen reden me te haten Want als je I... Kan. Niemand weet dat ik kies soms schuilen. als een clown met een fake lach Rolex is hard aan mijn in een safe gat. Konden kon dat maar niet redden van tijden dat ik niet meer zat Meezit, money is niet alles en dat weet ik Ik ga voort mijn hart aan twee gezichten met een Lit. Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen Zoveel mensen in mijn rug, dat ik word never meer de ouwe Hef uh. zoveel bagage, maar wie helpt je echt me shower? Uh. Lijken in mijn kast waar ik niet meer om kan berouwen uh. Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen Ma Maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan Wat het lijkt, geef me even tijd. Seven seconds away, just as long as I stay. de joie Long Just as long as I En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Minister Adema van Landbouw komt met aanvullende maatregelen... om het dierenwelzijn in slachterijen te verbeteren. Hij wil onder meer stroomstootwapens verbieden... en slachterijen verplichten om camera's op te hangen... zodat inspecteurs van afstand kunnen meekijken. Koning Willem-Alexander gaat spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli... Nabestaanden van tot slaafgemaakte hopen dat de koning dan ook excuses zal maken voor het slavernijverleden. In een onderzoek naar de financiering van IS is ook een Nederlandse verdachte in beeld. De man is nog niet aangehouden, maar zijn woning in Limburg is wel doorzocht. Het weer, de zon schijnt flink, behalve in het hoge noorden. Het wordt 22 tot 25 graden. hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badlaats. Ook in de zomer. CFM. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away.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 Non voglio più difendermi. Supererò dentro di me. And all the darkness deep. Ik probeer niet te laten gaan. Ik niet te laten gaan. Ik probeer je niet te laten gaan. Ik probeer je no te laten gaan. Ik probeer je Ik te voy a Ik probeer je te Ik probeer te laten gaan. Ik ik denk dat ik En dat ik het leuk vond. En dat ik het leuk vond. En dat het leuk vond. En dat ik het leuk vond. En ik het leuk vond. En en als no sé niet la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio. je solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se meer no se moet se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida. A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón. Nunca le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es de felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, El dolor. Hace que me sientan mejor. Para lo que necesites estoy. Veniste completar lo que soy. Se hace que me sienta mejor para lo que necesito esto, Viniste a completar lo que soy. And think, man, I'd love to see that girl again man,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 Sale que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante Esa boca linda, descarada roba caliente, sabe que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante Esa boca linda, tu a boca linda Esa boca linda Una bomba provocante Esa boca linda Tu a boca linda Esa boca linda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 Boca linda